Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een fietsenstalling op een metrostation in Amsterdam... is vanmiddag een jongen van 12 in zijn arm gestoken door een leeftijdsgenoot. De verdachte is opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zo het met hem gaat, is niet bekend. Over de toedacht van de steekpartij is nog niets bekend. Wel zouden de tieners ruzie hebben gehad. Op Paleishuis ten Bos heeft formateur en aanstaand premier Rutte... verslag uitgebracht aan de koning... Aan het begin van de middag kwamen Rutte en zijn beoogde ministersploeg voor het eerst bijeen. Ze hebben de verdeling van de portefeuilles besproken. Daarna bracht Rutte eerst verslag uit aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het is de bedoeling dat het nieuwe kabinet maandag beëdigd wordt. Volgens de politie Noord-Holland is de 17-jarige Sam Hoofdman uit Overveen om het leven gekomen door een ongeval. Hij was in de nacht van woensdag op donderdag vermist geraakt na een feestje in de buurt van station Heemstede Aardenhout. Het lichaam van Sam werd gisteren gevonden in de Leidse Vaart in Haarlem. Hij is verdronken, er zijn geen sporen van een misdrijf aangetroffen, al dus de politie. De man van 36 uit Utrecht, die donderdag op de A2 werd aangehouden, is volgens een advocaat opgepakt vanwege zijn rijstel en overige omstandigheden. De man reed te hard en zat misschien ook te dicht op andere auto's. Maar hij had geen idee dat misdaadverslaggever John van den Heuvel in een van die auto's zat. Al dus de advocaat. Hij zou na een stopteken van de politie direct zijn gestopt. Ook werd in zijn auto niets strafbaars gevonden. De politie sloot de A2 af vanwege een dreigende situatie rond de al jaren bedreigde van den Heuvel. Het weer. Vanavond en vannacht regen en veel wind. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Morgen af en toe zon en nog een enkele bui bij maximaal 7 graden.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Entertainment for You. Zo, daar zijn we weer in het tweede uur. Ja, even een kleine, kleine vergissing. Heeft ja, je dat geeft niet. Qua timing. Het begon zo goed. Ik heb ook heel wat gepraat, net, dus. Maar ja. uh, nou goed, geeft niks. <laughs> hey, ja, ik wilde jou in ieder geval bedanken voor het rondje hier naartoe. Ja, graag gedaan. Ik, vond het, ja, ik doe het altijd graag. Ik vond het leuk om hier te zijn vandaag. Ja, en. Uh, nou ja, ik zou zeggen, graag uh, tot, tot de volgende. Ja, ik. Uh, ja, hoop ik. Ja, we zien en, het wel. Ja, en. Uh, ik hoop dat het in ieder geval beter gaat worden qua coronacrisis. Ja, ik hoop het ook. En voor alle collega's natuurlijk ook. Ik, ja. Um, ja, het blijft een beetje een warrige tijd. Maar goed, we maken er het beste van. En uh, ja, wat ik net al zei, dit is eigenlijk wat, alles wat we nu een beetje hebben. Dus ja. Ja, ik, uh, ik ben graag uh, onderweg. Dus ik, uh, ja, ik ben blij toch uh, dat ik dit kon doen vandaag. Ja, ook fijn om thuis te zijn, toch? Ja, ook wel eens. Oké. Jouw moet ook bedankt natuurlijk weer voor de komst hier naartoe. Nee. Ja, tot de volgende ronde. Graag gedaan en dank je wel. En tot ziens. Dank. Hallo. <laughs>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 Nou, dat was hij dan. Bloed, zweet en tranen André Haase, Senior. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. er lekker bij, want we gaan dadelijk nog even wat mensen bellen, natuurlijk. En eventjes, uh, ja, hebben we, de, ja, Beb en Bert natuurlijk. En de nazaten, ja, met de zijklijn. Maar uh, ja, eerst nog even deze boodschap. En uh, ja. Blijf lekker bij favoriete plaat op de radio, dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio.gmail.com Frans-Duits. En nee, ja, wat moet ik doen? Nou, gewoon blijven luisteren tot 7 uur. Samen geluk. Nog zijn dat alleen maar dromen. Samen voor altijd, ik hoop dat dat gebeurt. Samen naar het verdriet. Nou, dat was hij dan. Frans, Duits en Wat Moet Ik Doen. En deze lekkere gouden ouwe van Cadans. En ja, in het donker zien ze je niet. Nou, wel als iets licht aan doen natuurlijk. Ah, slap af. Ik had het je nog niet gezegd. Paniek voor niets, dat vond ik slecht. Maar het wordt onveilig hier te blijven. We zijn al onderweg, dus haast je want we moeten weg. Er is geen tijd om nog te schrijven. In het donker zie je niet, als je zwijgt dan horen ze je niet, dus hou je adem nu maar in en stik niet. In het donker zie je niet, als je zwijgt dan. Oh je adem die maar in Ja, dat was hem. In het donker zien ze je niet. En uh, als je zwijgt, dan horen ze je niet. Cadence was dat. En uh, hier bij ZFM Entertainment voor u tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En als je zit te eten, eet smakelijk. We gaan uh, naar B2K. Ja, yeah, yeah, yeah. okay. B2K is B2K, joh. fast, sir. Welkom, ladies uh -huh. and gentlemen. Uh, yes, to the u ga serve Yeah, we're about to do this. You know how we get down. Oh, yeah. you know that, come on, mm -hmm. I'm on mm -hmm. Like what? Like, you know, yeah. girl, you're the star of my show oh. In this club, oh. popping bubble, oh. the way you shake, and serving some dubs Turn around, Turn around. Make, it make it bounce, shake it like you come from out of town time. What's your name? name, what's your time, time. you leaving with me tonight? Oh. I I Mommy, shake it like you care for me, you know I like it when you do that little dance for me I'm just trying to get you in my room And see that big bada of me Mommy shake it like you care for me You know I like it when you do that little dance with me Mommy I'm just tryna to get you in my room And see that big bada of This one I seen, I seen. Could believe the ass in them jeans To myself had to think Hit me room for me up in them jeans Quiero, Quiero star you are You up like a chocolate bar. Now, What's your name? name. What's your sign? Damn, you got me beating that. Let oh, me oh. shake it like you oh, care for me. Yeah. Know I like it when you do that little dance for uh -huh. me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Let like oh, me shake so, it like you care for me. I like it when uh -huh. you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room.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 Down when I'm pressing you, yeah. I'm finna lay the smack down like the wrestler, yeah. but nobody get it to popping like this man can. Uh -uh. Had them girls get it to popping on a handstand? Get yeah. Yeah. Mommy, shake it like you can't get me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body beat. Mommy, shake it like you can't for me. You know She I like it when you do that little dance for me. Maybe. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body uh -huh. beat. Mama, like you me. know I like it when you do that little dance with me. I'm just tryna get you in my room and see that big body of me. Mama, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance with me. Mommy, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I'm just tryna get you in my room and see that big bottle like mm -hmm. like me in my room. And in my room. My B2K, Fat, Team Sky. See you boy. Hello oh yeah. mac. Let's do this kid. Hé, wat een heerlijke plaat. Ja, vervlogen tijden, 2 okay en eh uh, ja, fabulous en uh, badaboom. Ja, eventjes, eventjes lekker wat anders. En we proberen Jan de Boy te bereiken. Maar uh, ja, helaas uh, lukt dat niet. Dus uh, gaan lekker verder. En uh, ja, wat ben je mooi. Wat ben je mooi. Ja, dat zei ik al. Wat ben je mooi. Nou, dankjewel. Wow. Echt gelijk. Oh. En steeds weer als ik in je ogen kijk, oh. vliegende vlinders keihard door mijn buik. Oh, wat gaf Cupido mij toch een mooi cadeau. Oh, waar was jij al die tijd? Ik wil jou niet meer kwijt. Toen ik jou ja, voor het eerst zag, wist ik dit voor mijn dag. Ik was betoverd. Overgaan. Ik zeg je, blijf bij mij voor altijd. Ik wil jou echt niet meer kwijt. Toen ik jou voor eer zag, ben ik gek door jou lach. Ik denk nog heel vaak aan die dag. Wat ben je Ja, Arnold Kolenbranden was dit. En uh, ja, wat ben je mooi. Heerlijke, heerlijke dansplaat natuurlijk. En ja, wat gaan we doen? Ja, dit is het, uh, dit is het moment natuurlijk van uh, Belinda Kinnera. Dit is het moment waarop het begint. Dus vlieg als een vlinder, vrij in de wind. We hebben niet gezocht, maar toch gevonden... Veel meer dan alleen fantasie. Het vuur dat in ons brand mag nooit meer doven. Ons hart slaat heel te vlug. Het moment. We gaan terug in de tijd met Cornel. En het is toch nog uh, allemaal een beetje goed gekomen, uh, eigenlijk. Ja, zo is het. Ja, Cornel. Waar blijft hij dan? Hé, hey, als je zit eten, eet hem eigenlijk. En als je hebt gegeten, dat is hij wel mogen bekomen. Tot 7 uur en Mijn naam is Wedha, Heij. goedenavond. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik had overal maling aan. dacht niet dag over een toekomst.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 Ik kom overal weer uit, omdat ik vocht voor mijn geluk. Zelfs in elke bittere traan. Het is op mijn goed gekomen en ik volg nu al mijn droom, omdat jij achter me staat. En wat geweest is, is het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 Me. Cornell en het is toch nog goed gekomen. We gaan eventjes een rondje Amsterdam. Koos Alberts en Pierre van Dam. Ik ken jou nu al mijn hele leven. Van een baby tot wie jij nu bent. Wijze lessen heb je mij gegeven. Wat ben ik toch blij dat ik jou ken. Al die jaren zijn voorbijgevlogen. Onze vriendschap klinkt hier in dit lied. Ik zal het omarmen dat wat jij aan me gaf. Nee, vergeet. Ja, we zijn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 De rivier, dat maakt ons veilig Zo, dat was je dan, Koos Hobberts en Pierre van Damme. En uh, ja, Pierre van Damme was uh, natuurlijk onlangs ook nog uh, hier in de studio aanwezig. En uh, ja, na Raccoon met de echte vent uh, hebben we de echte man, Benoes. Benoes, yes. Ja, ja, ja toch? Na, na, na Raccoon en Guus Mee was ook nog, hè. Ja, Guus Mee was ook nog, inderdaad. Ja. Hé, <laughs> hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe, uh, hoe heb jij het uh, met, uh, met de oude nieuw doorgebracht? vind ik het met oud en nieuw gezellig met mijn vrouw op de bank, met streetjes. Lekker met de tv erbij. Ja, tv erbij. Ja, we hadden ja, ergens een hapje schotel besteld. En, uh, ja, hoe ging je, normaal doe ik het altijd met vrienden uiteraard, maar uh, ja. Ja, nu allemaal een beetje anders. Maar, uh, ja, dat is niet, het is niet anders. We kunnen daar wel over blijven, klagen en zeuren, maar... Uh, klagen help je niet. Nee, helemaal niks. nee. Uh, helemaal niks. Nee. We kunnen nog zoveel leuke dingen doen. Dus, uh, ja, nou ja, de, de, de, gelukkig is er nog genoeg om te doen. Ja, toch? Ja wel. Ja, ja, daarom. En, zeker uh, qua muziek terecht. Uh, ja, kunnen we eigenlijk een beetje onze geest een beetje verruimen. Ja, ik kan me eigenlijk nog steeds kwijt in mijn studio, Dus uh, ja. ik, uh, ik ben nog, uh, ja, ik kan niks onder alleen de optredens met mijn bandje, dat mis ik wel mee op. Ja. Dat ja. zijn ergere dingen hoor. Iedereen maar gezond worden en blijven is veel belangrijker. Ik wou net zeggen, ja, dat gezond blijven vooral. Ja. Nee, dat, uh, en een hoop lol hebben natuurlijk. Uh, ja, en zonder, ja. Zonder, zonder, zonder muziek doen we ook niks, uh, Benoos. Nee, nee, daarom. En er komen oh. nog steeds nieuwe singeltjes uit, links en rechts. Dus uh, ja, ik denk dat muziek altijd wel door blijft gaan. Alleen... Uh, ja, het zal steeds minder worden voor mensen die het, uh, de beroep van willen maken of moeten maken. Ja. Ja, dat is, uh, wordt moeilijker en moeilijker in Nederland. Ja, nou ja, ik, ik, ik moet ook zeggen... mensen die, uh, die het eigenlijk voor, uh, als beroep deden... die heb ik toch ook wel gesproken. En ja, toch hier en daar ja, wordt het toch wel een stuk moeilijker. Ja, want ik, uh, ik werk wel eens met studiomuzikanten die... Uh, uh, drummers bijvoorbeeld, die een track nou van mij inspelen en uh, ja, die zijn momenteel voor een uitzendbureau aan het werken in een fabriek, want ja, uh, ja geen inkomsten. Nee, nee klopt. Ja. En op mijn allerliefste uh, nieuwste single speelt uh, Bert Meulendijk, nou dat is een van de topgitaristen van Nederland. Ja. En die heeft het ook zwaar hoor, die... Uh, ja, speelt normaal in de Edwin Evers Band, maar uh, ja. Ja, dat gaat allemaal niet meer door en uh, ja. Dus uh, voor hun is het een moeilijke tijd. Ik heb een klein schoonmaakbedrijf. Dus ik heb mijn inkomsten gelukkig. Ja, ja. ja je hebt in ieder geval uh, nog uh, iets maar, te vergaren, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Maar ik zou niet graag in de horeca mensen schoenen willen staan. Nee. Uh, toch? Uh, dat is, eh, uh, ja. Uh, yeah dat is vervelend allemaal maar ja. ja de kleine, de kleine winkeliers uh, zou ik ook niet bij in de schoenen willen staan nee, nee, eerlijk nee, gezegd mooie maar de kleine winkeliers en uh, ja nee dat is uh, Kijk, ja de, dat de... Is een hele uh, vervelende tijd en ja mijn vrouw die koopt regelmatig aan de deur zeg maar want op ja. kun je nou winkeltjes bellen en ja. dan kun je het gaan ophalen ja. dus we proberen ze zo allemaal zo goed mogelijk te steunen maar ja ze zullen echt wel veel omzetverlies hebben en, uh, ja ja ja. Ja. Maar ja maar ja helaas ja toch doen we daar niks aan kunnen we er weinig aan doen, laten we het zo het zeggen. Ik leeftijd het overleefd wil je maar denken dat je een echte man bent. Of een echte vrouw. Of een echte vrouw. Nou ja, een prachtige vrouw dan, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat is wel lang ja. ja, dat is een andere single van je. Ja, ja dat ja. is mijn eerste. Kijk, ja. Ja. Ja. Ja. Hey, maar uh, ja, de, deze single... Uh, is dat eigenlijk een beetje afgeleid? Uh, tenminste, kwam je op het idee om, uh, om deze single te maken uh, na... Uh, ja... Raccoon en. Ik? Uh... Nee, nee, verder van dat. Deze okay. single had ik, heb ik eigenlijk al in 2017 geschreven. En in 2017 ongeveer begon ik met mijn eigen studiotje. Zo echt amateuristisch. Ja, niet, niet dat het nu professioneel is, maar, is al... <laughs> maar, dat, ja, maar dat, was dat maakt niet uit. Inmiddels. Dus al was echt een home record. En dat was eigenlijk het eerste liedje wat ik opnam. Ja. Maar dat was meer in een nederrockversie. Een beetje de dijkachtig. En uh, ja, dat is. Ja, inmiddels wat ik al zei, is het veel uitgebreid in mijn studio. Dus dat is eigenlijk altijd blijven liggen. En uh, ja, toen reed ik op een goede, goede dag naar huis en toen hoorde ik Kenny Rogers van, uh, of Ruby van Kenny Rogers op ja. de radio. En ik denk, ja, dat is misschien wel een, uh, een leuk tempo. Uh, dus ja, zo heb ik uh, daar een demootje van gemaakt. en Een beetje uitgebreid. En ja, toen bleek dus dat Guus was en Raccoon. Uh, ja, de, Ook de eigen man of de eigen vent hadden uitgebracht. Ja, ja, ja. Dan laat ik dit nog maar even liggen en dan uh, breng ik eerst <laughs> met een ander zingertje uit ja. En een jaartje later ja, is het er dan toch van gekomen. Dus ik was eigenlijk uh, nog voor hun. Dus eigenlijk ja. kan ik hun uh, misschien wel een plagiaat. brengt het nog wat op. Ja, ja, ja, wie zou zeggen? Ja, dus uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje. Ja, je weet, ja, ik schrijf geen liedjes van ik hou van jou, blijf je trouw of de handen de lucht. Nee, nee, nee. Dus het is altijd een beetje richting nederrok, ja. ja. Ik weet het niet. Am anders dan de uh, dan de meeste. Ja, nee, maar dat, dat, dat, dat houdt ook de variatie erin. Want uh, ja, als iedereen hetzelfde gaat schrijven, dan. Uh... Nou ja, daarom. En uh, ik moet eerlijk bekennen, ik kijk best wel regelmatig naar TV Oranje. Tenminste, ik hou daar best wel bij. Ja. En uh, ja, als je daar de top 30 van ziet, ik denk toch wel dat procent... en vooral de verzoekberaden, dat het. Uh, ja, wel heel erg hetzelfde allemaal is. En dat is jammer, maar. Ja, dus mijn, mijn genre wordt daar niet zo. Uh, en dat, dat is bij jouw collega's ook vaak. ja, Er wordt niet zoveel gedraaid of aandacht aan geschonken. Ja, uh. dat is een ding. De, de, de, ja, de dijk die hoor je ook niet. Ik heb onlangs pas uh, wat CD's gekocht van de, de vreemde kostgangers van. Uh, ja. Ja, en die vrienden. Ja, ja daar hoor je nooit op, uh, op de radio. Maar dat is wel prachtige muziek. Maar ieder is een ding, weet je wel. Ik ben een hele blues fan. Ik hou heel erg van Clapton. Ja. En uh, ja, als ik bij mijn vrouw drie plaatjes van Klapton draai, dan zeg ze alsjeblieft een andere ze GELACH dan... <Ja. lacht> nou, ja. dus, uh, dus ja, ieder zijn eigen smaak. Maar ik ja, moet dat... natuurlijk wel in dit genre doen. Uh... Ja. Ja, nou ja, net zoals Erik Clapton en zo, dit komt toch bij mij toch wel uh, regelmatig voorbij. Een beetje, uh, ja. Dat soort muziek zit, zit er wel tussen, zeg maar. Ja, ja, daarom, ja, daarom zijn er ook wel eens uiteraard zenders die het wel doen, maar ja. ik kom dus inderdaad ook wel eens bij zenders dat ik wel eens denk van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Uh, jullie houden meer van levenslieden levenslied en dat is niks verkeerd mee, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar ja, ja. Dan, dan kun je me denk ik, van ja, het dan Ben Noos niet uit voor een interview. Uh, nee, ja. <coughs> maar hou het dan in jullie genre uh, niks verkeerd mee, toch? Nee, nee, maar ik, ik, ik, ik ben in ieder geval, uh, ja, ik, ik laat mijn eigen wel eens verrassen uh, weet je, dan, ik, ik zoek ook een andere kant op. Ja. Weet je, en, goed, en, en ja. ja... Dat is misschien... Uh, ja, mijn, uh, ja mijn, uh, mijn ding, zeg maar. Ja, ja, dat is alleen maar goed. Ik, ik ben ook breed georiënteerd in de muziek. Ik, ik hou ook van jazz, weet je wel, maar... Ja. Uh, dus ja, uh, ja, maar, maar, ik, ja... Maar ik hou dus niet... Ja, als ik naar Radio NL uh, luister en ik werk wel eens op de bouw en dan draaien ze aan Radio NL die bouwvakkers, dus, ja, dan ben ja. ik echt naar een kwartier dan denk ik, nou, ik heb het nou wel gehad. Het is uh, echt dezelfde dreun een de hele dag. En dat ja, vind ik wel, ja, maar ja. dat vind ik geen, Ja, dat vind ik slechte muziek, maar, maar ja, er zijn toch mensen die dat heel goed vinden. Ja, nou ja, veel aan de luistert, dus ja. Ja, ja. Nou, ik zeg, ik hou wel eens een beetje een beetje afwisseling mag inderdaad wel. Ja, Nee, maar ik. Ja, ik ik, ik luister toch uh, naar, naar de concurrentie van uh, uh, tien. En uh, ja, dat is ook een beetje uh, de leeftijd, denk ik. Ja, misschien toch wel, ja. Ja, dan ja. praat je toch over de jaren, jaren, jaren, jaren tachtig, zeg maar. Ja, 60 jaar of ja Goede muziek werd er toen gemaakt. Ja. Ja, er wordt nog wel goede muziek gemaakt, daar niet van. Ja, toen was het wel anders dan, uh, dan nu, denk ik. Maar toen had je, uh, nou ja. Goede muziek, uh, ik denk dat het meer de variatie was die in de in de muziek destijds uh, had. Uh, nou ja, het, het Engelstalige, daar zit nog wel veel variatie in, vind ik. Maar ja, wat ik al zei. Het Nederlandstalige is wel, uh, ja, vind ik persoonlijk lijkt wel heel veel. Uh, ja, op elkaar. En dan ja. praat ik dus wat ik net zei, nogmaals over het uh, oranje. Uh, TV Oranje gedoe uh, dan. Ja. Uh, kijk, en dus, we hebben natuurlijk ook, ja, hoe weten dus Suzanne en Freek, uh, nou, dat, dat, dat is goede muziek. De rappers die maken ook wel eens leuke muziek, leuke ja, teksten. Ja. Uh, maar als je echt het. Maar, maar bij de jeugd, ja, die, die, die houden ontzettend, als ik, soms zitten wel zo'n feestjes, maar bij de jeugd, die draaien dan echt die, uh, ja, al die meezingers, dat ik denk, god, dat jullie dat kennen, daar zou ik echt van kijken. <laughs> ja. Dus ja, maar, ja, die, die platen, ja, die horen nu een hit en over een half jaar is iedereen weer vergeten en uh, de dijk ja. en doe maar, ja, dat, blijf, dat blijft altijd nog hangen, weet je wel. Dat, ja, dat, dat, dat, ah, ja, dat, dat zijn, dat zijn uh, destijds inderdaad uh, Cadans, uh, toevallig net nog eentje gedraaid uh, in het donker. Uh, dat, dat zijn uh, ja, de groepen van, uh, van mijn jeugd eigenlijk. Hè? Ja. Doe maar, Cadans. Uh, uh, ja, toontje ja, Lager. Uh, ja. Henk Westbroek ja, goeie en zo. Ja, Ja, ja, ja en nee, goede muziek, ja, leuk. Uh, en ja, de, de hoor ik hoorde Toontje Lager nog met Stiekem met Stiekem gedansen, ja. Toen ik 16 jaar was of zoiets, weet je wel. Ja. Uh, ja. En als je dat nu hoort, is het nog. Uh, ja. Ja, blijf blijft met zijn tijd meegaan. Ja, ik, ik zeg altijd... Het is, uh, uh, er zit geen tijd aan gebonden aan, uh, aan die muziek. Aan die, nou ja, uh, aan die nee, nederpop. Nee, nee. nee, maar ik denk dat met alle respect dat liedje over zwemmen in uh, Bacardi Lemon of zoiets... <laughs> Ik denk dat we dat over drie jaar allemaal zijn vergeten. misschien ik hoop het wel. En hartstikke leuk wat die jongen heeft gedaan. Want uh, ja. ik, ik, wou ik, ik wou dat ik het had gedaan. Ja. Denk, dat is, ja, ja, ja. Dus alle respect voor Maar het is, ja, het is natuurlijk uh, geen uh, uh, hoogstaande muziek of zoiets. Uh, nee, nee, maar ik denk, ik denk ook niet dat het uh, daarvoor bedoeld is eigenlijk. Nee, nee, nee. Uh, busje, busje komt zo. We, hebben, we kennen hem allemaal nog twee akkoordjes. En uh, ja, een grote hit geweest, weet je wel. Dus, ja, ik, ik moet ja, zeggen, ik, ik ken hem slecht. Maar ik heb hem, ja, ik, ik, ik hoor daar iedereen over en uh, ja, ik, ik ken hem wel. Ik heb hem wel eens gehoord. Ja, maar. Hartstikke goede zanger, hoor. Ja, wel, nou ja, daar, aan de zanger, ik bedoel, nee, alle respect. Maar ik bedoel, ja, het nummer, ja, ik heb zoiets van. Eh? ja je moet maar op het idee komen maar <laughs> het ja, is nou, maar het is jaren, leuk bedacht Elk jaar zo'n liedje kunnen ja. schrijven ik zou het gelijk doen ik zou stoppen met mijn noos en ik zou me een andere naam geven en allemaal maar die onzinliedjes uitbrengen en schatrijk worden <laughs> toch ja. nou ja maar inderdaad in de ja dit, ja, dit is leuk een, een, een café, uh, ja, café en, ja. een track ja. zeg maar maar als wij samen aan een bar zitten in een café, hoef ik ook Eric om niet te horen. Of De Dijk of uh, Dijenstraat. Uh, dan, dan hoor ik ook liever Jantje Smit. En, uh, en, en die soort liedjes zo. Dat, dat, dat gezellig in een kroegje. Dat, uh, ja, dan hoef ik geen bluesmuziek te horen. Ah uh, uh, ja, Dijenstraat ja, uh, uh, uh, wil ik dan nog wel horen onder een potje biljard of zo. Uh. Nou, dat wil, ja, ja. <laughs> dat wil ik altijd wel horen. Maar ja. weet je, ja, het is geen feestmuziek. Uh, daar zitten mensen niet op te wachten vaak. En ja. Maar het is wel... Uh, ja. nee, maar de, Dan moeten we naar een ander café. Ja. ja. ja. Hé <laughs> ja. hey Benoos, maar uh, ja. Ben jij nog ergens anders mee bezig met, uh, in de muziek? Uh, want deze single uh, ja, is, is nu ja, al... Die is al uit. oud natuurlijk, die ja. is alweer nou drie maanden oud. Ja. En, uh, ja ik ben alweer nou volop uh, met mijn volgende uh, single bezig. Die is in principe eigenlijk alleen maar klaar. Het alleen nog gemasterd worden. En we zijn al bezig met, uh, ja, ideeën voor de nieuwe clip. Dus waarschijnlijk zal die, denk ik, verwachtingen zijn april, mei uh, dat hij uit gaat komen. En verder ben ik, ja, wat ik zeg maar, ik, ik neem alles uh, zelf op. Uh, dus ik, ik ben ook alweer aan een volgende bezig uh, uh, dus ik, ik neem nog heel veel in mijn studio's regelmatig nieuwe muziek op. Ook, nou ben ik toevallig weer bezig met een zangerijstje uit ons dorpje. Dat is dan weer een Engelstalige, ja, een rocknummer. Een beetje Anouk-stijl. Ja. Maar dat wordt niet echt uitgebracht. Maar ja, dat gaan we op Spotify zetten en uh, Facebook en YouTube. Dus ik ben nog volop met uh, de muziek bezig. Je weet het. Ik uh, doen nog regelmatig met onze band. Je weet het, uh, bij ja. mij ben je altijd welkom dus. Ja, ik ben ooit al een keer bij jullie geweest, Want ik zei het nog tegen mijn vrouw Nee, maar ik bedoel ook uh, qua uh, andere... Uh, nummers ja nou ja als ik uh, um, ja goed dat ik dat weet dan, ...want dan dan ik het gewoon altijd door het mp3 ja en ja. dan uh, ja wat jullie ermee doen uh, ja uh, dus ja. ik ben nog vol op uh, ja druk met de muziek bezig en uh, ja alleen de optredens niet meer, God, ja. maar goed ja dan gaan we ook uh, <coughs> dan gaan we ook op wachten ja uh. hey ik zou zeggen kon we hem lekker aan. ja mag ik zou ik nog één ding over mijn clip mogen zeggen ja want um, ja, er is uiteraard ook een clip bij, en ja. uh, ik hoop dat de mensen daar eens naar gaan kijken. En mochten ze nou het liedje niet mooi vinden, nou, dat is jammer, maar in de clip dan speelt een jongen uit Putten mee Eden, en Eden heeft uh, autisme. Ja. En Eden is een ontzettend lief, aardig ventje. Dat is heel putte ons dorpje verliefd op. Uh, en die jongen die is heel fan van het Nederlands zalige lied. En die was apetrots dat hij in mijn clip mocht spelen. Dan speelt hij de echte man en een ruige man. Nou, dat doet hij echt uh, Geweldig, ja, fantastisch ja. goed. Ja. En uh, hij laat echt zien aan mensen met oud... ...een beperking, zoals wij dat allemaal noemen, maar wat ja. ik een mooi woord vind... ...dat die eigenlijk tot meer in staat zijn dan wij allen denken. Dus ik hoop dat, ze, en dat de mensen dan ook nog een duimpje geven, want dan bel we ja. me morgen weer op. Ben mooi, er weer, uh, weer een duimpje bij. Ja, een leuke reactie erbij. Dus, uh, ja, toch? Dan, ja. Uh, dus uh, ja, Eden, en daar wou ik even aandacht uh, ja, aan geven. De echte man. Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, kondig hem aan, dan gaan we hem draaien ja. nog voor het nieuws. Nou, we doen. Okay. Nou, uh, uh, mensen van Zandvoort en omgeving, uh, Benno's met de nieuwe single uh, De Echte Man. En dankjewel voor jullie aandacht. Hey, graag gedaan. En, en, en de beste uh, mensen allemaal, dezelfde vergeten. Ja, ja, ook nog uh, de beste <laughs> mensen vanaf deze kant, Bennoos. Hey. En ik zou zeggen dankjewel en ik zie de ja, mailtjes tegemoet. Ja, oké, okay. tot ziens. Uh. Hey, tot ziens. Hoi, hoi. Een echte man die praat niet, luistert niet maar zwaait het niet. Zegt wat hij moet zeggen, geen gezeik, geen geloof. Een echte man die voelt niets, geen pijn en geen emotie En tranen van het dianken vindt hij maar flauwekul Maar is die echte man wel blij? Is die echte man hulde? Zou hij liever niet een badje zijn? Op zondag haar de broodjes haalt. Een blokje om gaat wandelen met de hond. En op bezoek zoek bij stal mama. Daar door de steden Een echte man die eet niets, geen groenten of salade. Alleen een lekkere, vette haal is alles wat hij lust. Een echte man die bidt niet. Zijn krug daar is een kerk. Dus hij blijkt tot hij neervalt haar. om hij weer tot rust. Maar is die echte man wel blij? Is die echte man gelukkig? Zou wij liever niet een watjes zijn, wat zijn, die op zondag harde broodjes haalt. Een blokje om gaat wandelen met de hond. En op een zoek bij schoonmama mama, naar de paal. Centen op de bank Dus kan hij ook niks kopen Nou ja, dan heeft hij pijn Maar is die echte man wel blij Is die echte man gelukkig Zou hij liever niet een watjes zijn Die op zondag harde broodjes haalt Een blokje om gaat wandelen met de hond en op de zoek bij schoonmama, naar door de stelbal. En al regeningen die jij krijgt, altijd tijd tot tijd betaald. was hij dan? Ben Hoos en de echte man. Ja, de echte man, Bert. Ja. <laughs> de echte, echte. De echte. Hé, hey, hoe is het? Ja, nou, het gaat lekker met mij en met Bert. Fijne feestdagen gehad. Lekker. Ja, met, met, met, met vrienden hebben we gewoon gezellig gezeten. En uh, ja, met, met, met, met wat uh, van de buren hebben we ook nog gezeten. Dus we hebben, ja, met, nou, als, nou als zinnen we het gehad. Hebben we hebben ons uh, lekker burgerlijk ongehoorzaam, zagen wij. Nou, daar voel je ook een stuk beter bij. Zeker. <laughs> ja, daar doen we het allemaal voor, toch? Ja, dat, dat, is, van, dat is van harte belangrijk. Hoor, dat uh, ja, is. zeker. Door die dat we de zegt We zijn met z'n allen. <laughs> eh, ja, behalve dan de welschoppers, maar goed. Ja, nee, ja. Die zitten aan beide zijden inmiddels. Wat dat betreft. Ja, ja. Jongen, jongen, jongen. Ik sprak ook. Ik ook de week. die was in Amsterdam was die ook geweest. Ik was er ook even bij ze kijken. Maar uh, ja, dat uh, klopt van geen kans, jongen. Die berichtgeving die er is. Die nee. Wordt gewoon, wordt gewoon uitgelopt. Ja, tuurlijk. Ze slaan erop los. Gewoon om helemaal niks. Echt niet te geloven. Ze stellen het je misdadigers. Ja, dat ja, is gewoon... Uh... Ik ben, wij zijn niet zo blij met die uh, hals hoor wat dat betreft. Dit is maar een randje die je niet moet hebben, burgemeester. Nee, Een eentje van het elfde gebod. Huh? Ja, <lacht> die moet je hebben. <lacht> je moet genieten met je ja. <lacht> ja, toch? <lacht> ja, heb je je aanzien nog eens hier, eh, ja, zeker. ja zeker. hij staat ook op de site. Hè? Oh, wat bij jullie? Ja, bij mij eh, zfmartiesten.nl uh, oké, okay, oké. Okay. Dit is de laatste uitzending van uh, Bip Bip en Bit en daarna zaten in het ja. re die staat erop. Ja, re -traject, die, die staat inderdaad uh, voor op de site, beneden op. Hartstikke goed, ja. Nou, we hebben ons best gedaan, zoals je ziet hè? Ja, het is een leuke, uh, leuke uitzending geworden. Ja, ja. Nou, je weet het verhaal, hè. Dat ja. het, hoe, weet je ook hoe het tot stand is gekomen? Nee, vertel eens. Nou, ja, ja, kijk. Eh, we hadden natuurlijk uh, in Santoso een uh, Bip en ik gekregen... Ja. ...vanwege dat we werkeloos zijn geworden, dat zo'n café op de fles is. Ja. En toen eh, krijgen we een toos Toen krijgen we opeens een schrijver van de gemeente Amsterdam... ...dat we in Amerika konden komen voor een uh, ja, paar cursussen of zo... ...en een, een soort reintegratie gebeuren. Ik zei, dat, dat, dat moet niet geheel worden. Eh, maar toen kreeg ik wel een idee. Ik zei, wat is al leuker voor bed voor bed? En toen heb ik dat script geschreven wat, uh, waar nu die... Uh, die ...die ooit er de sitcom van is geworden. Ik wist ook niet van het bestaan, maar het schijnt een de sitcom te zijn. Ja. En uh, ja, daar is eigenlijk dat, uh, dat liedje ook ingekomen van... Uh, ...wat we in de zestige jaren voor de oudere luisteraars, die weten er al wel dat je... Ja. ...waalse non, de, de zingende non... Ja. ...die had het liedje van Dominique. En uh, Dominique, Dominique, dit is zoiets. Ja, ja, ja. Ja, daar hebben wij, tenminste, in mijn eigen bib heeft er een... Uh, een eigen tekst opgeschreven. Speciaal voor uh, wat het te maken heeft met het reintegreren. Wat wij uh, zelfs zo dachten toen wij uh, bij de, de ambtenaar, de meest ambtenaar van Amsterdam in het gemeentehuis van Amsterdam kwamen in onze serie. En daar, uh, daar zit die zuurpruim. Ja. En uh, ja, dat, daar hebben wij ons idee in gelegd van nou, hoe wij denken te integreren. Nou, dat is dan die uitzending is dat geworden. Maar dat is uh, eigenlijk uh, met, uh, met dank aan de gemeente Amsterdam dat wij dat schrijven krijgen, dat gaat mij met het idee opeens. Ja. Nou ja, goed, je hoort hem. Deze, hè? Deze. is het. Ja! Als ik jou zie, dan moet ik Ja, dat is hem, hè? Dat is hem, hoor. <laughs> nee, maar mensen, mensen moeten gewoon even naar zfmartisten.nl gaan, gaan. En. Uh, ja, dan, dan kunnen ze daar de, de uitzending van jullie zien. en uh, leuk. Ik zou het doen, jongens. En natuurlijk ook een lekker duimpje erbij geven. Zo, zo is het. Krijg weer een smile op je gezicht. Zo is het. Beetje humor moeten zijn in deze tijd. Want anders wordt het verzuurd, dat betreft. Ja. we moeten afsluiten helaas, Bert. Want het is een beetje uitgelopen. Maar volgende week doen we het even dunnetjes over. Is goed, jongen. Fijn weekend. Ja. Groetjes aan Bert. Bep, bedoel ik. Hé hey Bert, ik zou zeggen, goed weekend! Goed weekend aan jullie! Een paraplu! Op met die appel. Gaan we naar Als ik jou zie, dan moet ik huilen. Dan schiet de... Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Goed weekend en uh, blijf uh, gezond. Bye bye, zo tot volgende week. Daar ben ik op. Tot zover. Het ritme van ZierfM. Via de kabel op 104.5.